Kees Groot met het NOS-journaal. Bij een huiszoeking in Schaarbeek in Brussel zijn een spijkerbom en een vlag van IS gevonden. Dat meldt de Belgische justitie. Vanwege de aanslagen vanochtend worden er in heel België huizen doorzocht en mensen verhoord. Premier Michel roept iedereen op om geen adressen van huiszoekingen bekend te maken. Anders komt het onderzoek in gevaar. De informatie over Schaarbeek is openbaar gemaakt omdat de operatie daar voorbij is. Eerder is er een opsporingsbericht uitgegaan voor een van de verdachten van de aanslag op vliegveld Saventem. Justitie vermoedt dat andere twee terroristen op Saventem zelf moordenaars waren. Islamitische staat heeft gezegd dat de aanval vandaag is ingezet op België. De terreurorganisatie verklaart dat een aantal soldaten van het kalifaat met bomgordels, bommen en mitrailleurs heeft toegeslagen op zorgvuldig uitgekozen locaties in Brussel. Het doel was om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Koning Filip roept Belgen op om kalm en waardig te reageren op de aanslagen. Dat deed hij in een korte toespraak waarin hij zijn medeleven betuigde en de hulpdiensten bedankte. De koning zei dat België in diepe rouw is. In de buurt van station Amsterdam Centraal heeft de politie drie verdachten aangehouden. Dat gebeurde na een achtervolging waarbij de politie een waarschuwingsschot heeft gelost. Er is niemand gewond geraakt, meldt de politie. Er was vandaag veel extra politie op de been in Amsterdam na de aanslagen in Brussel. Of de aanhoudingen daarmee in verband staan is nog niet duidelijk. President Obama vindt het tijd om het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba op te heffen. In een toespraak zei hij dat hij naar Cuba was gekomen om de laatste restanten van de Koude Oorlog in Noord- en Zuid-Amerika te begraven. Het embargo dat nog steeds geldt noemde hij een gedateerde last op de schouders van de Cubanen. Het doet de Kubanen meer goed, meer kwaad dan goed, zei Obama in Havana. Het weer bewolkt en lokaal wat regen. Ook morgen veel bewolking, soms wat opklaringen. En het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het FDFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. De beste, wat het mij betreft, voor de luisteraars thuis, dat wordt rondom gedaan. Dan stel ik voor dat voorstel toe te voegen aan het eind van de agenda voor de ingekomen post. Dat wordt dus het nieuwe agendapunt, initiatief raadsvoorstel 7. Ingekomen post wordt dan 8, verslagen vergaderingen 9 en de sluiting 10. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen over de agenda van uw kant? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dan is de agenda vastgesteld. Dan zie ik aan de agenda dat we nu bij agenda punt 4 zijn. En terwijl mijn telling uitkomt op 3. Maar dat hoofdtelling. Zullen we dat maar gaan doen? Dus de elektronische en de fysieke agenda... gaan we even hernummerd worden. Ik zal u helpen dat te onthouden. De techniek heeft ons in de steek gelaten. Agendapunt, dat zijn dus de bespreekstukken. En agenda punt drie is de motie van wantrouwen... die zoals u weet is aangehouden... vanwege een stemming die gelijk is. En dat zegt ons reglement. En dat betekent dat die in dit, uh, deze vergadering opnieuw aan de orde komt... en het reglement zegt dat ik het debat heropen. En mijn vraag aan u is, is er behoefte aan debat? Ik zie... Ik ga eerst even inventariseren. Zijn meneer Hendricks, u was de eerste. Nee, Veldhuis was de eerste. Meneer Veldhuis. Um, meneer Tone zag ik... Zag ik meneer Steegman ook. En meneer Foster. En meneer Mertus. Ik heb nog helemaal niets over de volgorde gezegd, dames en heren. Ik inventariseer eerst. Dat is hem, in eerste instantie. Goed. Eens even kijken. Nou, wie was echt de eerste? Dat is even mijn... Dubbeling. Zag u het, meneer Hendricks of meneer Veldvis? Maakt het een van u beiden uit? Nee? Goed. Dan gaan we in deze volgende rond. Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Ik kan ook vrij kort zijn, want we hebben vorige keer een vrij uitgebreid debat gehad. Wat de nieuw als informatie is toegevoegd, is de mededeling van het college van 18 maart. En daarin is eigenlijk nog eens vrij helder boven elkaar komen te staan dat uh, de veronderstellingen van de oppositiepartij die de motie indiende eigenlijk waar bleken te zijn. Er staat nou zwart op wit dat het college op het moment van de raadsvergadering meer wist dan wat ze hadden gezegd. Uh, dat, dat illustreert nog maar het uh, argument om die motie in te dienen. Dus dat blijft uh, gewoon overeind staan. Maar voorzitter, wat in die mededeling ook staat is de bestuurlijke inhoudelijke wijziging. En... Uh, ...waarin eigenlijk staat dat het uh, wethouderschap met betrekking op dit punt wordt overgedragen van mevrouw Schallik naar mevrouw Bluis. Meneer Meneer Bluis. De overgang gaat wat langzaam. Ik, uh, nee. um, naar meneer Bluis. En mijn vraag aan het college is eigenlijk of dit... Uh, want er staat geen reden bij. Maar of die reden af is dat het college het eigenlijk eens is met... Uh, Meerdere uitspraken die toen vanuit de oppositie zijn gedaan, maar ook dat de wethouder die het stuk tot nu toe behandeld heeft, dat niet op een geschikte wijze gedaan heeft. En dat deze wijze dus in feite een soort ja, verbeterslag binnen het college inhoudt. Dank u wel, meneer Hendricks. We gaan eerst het rondje langs en het college verzamelt te vragen. Meneer Veldwies. Ja, dank u wel, voorzitter. De wijze bespro die besproken is met de vrijwilligers was een werklijst. En ik heb begrepen, er zijn al veel van deze lijsten gebaseerd. Maar niets is definitief. En om daarom een spoedvergadering weer bijeen te roepen, is de grootste flauwe om mensen in de vakantieperiode terug te roepen. Ik vind het uh, de grootste onzin om alleen en alleen om de wethouder de poten onder de stoel vandaan te zagen. En dit alles om een wijst die er helemaal niet is, buiten de werkwijst, die steeds weer verandert. Ik dank u. Voorzitter. Uh, nee, en De heer Veldwies doet nou een beetje hetzelfde wat het CDA laatst ook met een, uh, wat een ingezonde brief uh, heeft gedaan. En dat is een beetje suggereren alsof hier een soort spelletje wordt gespeeld... ...met als doel een wethouder onderuit te halen. Dat is geen zin uh, de situatie. Wat hier gebeurt is dat er informatie is onthouden aan de raad. En u kunt zeggen dat vind ik geen belangrijke informatie. Maar een feit is dat er meerdere keren naar gevraagd is... ...en dat die informatie niet gegeven is. En dat is een politieke doodzonde... ...en daar hoort meteen zo snel mogelijk over gedebatteerd te worden in dit huis... hoeft aan de reactie, meneer Veltjes? Ik heb gezegd wat ik wou zeggen. Goed. Dan gaan we verder meneer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. Op uh, 18 uh, maart hebben we een uh, mededeling van het college gehad over de statushouders... met daarbij behoren drie geheime stukken. En uh, zoals ze doen gebruikelijk hebben wij die goed bestudeerd... En wat de conclusies, je kunt daar verschillende conclusies uit trekken. In de eerste plaats uh, is mevrouw Chelli het van volkshuisvesting. Maar we zien dat de heer Bluis uh, staatshouders is een affaire, is een zaak van volkshuisvesting. Maar we zien dat de heer Bluis projectwethouder wordt uh, op dit dossier. En dan is de conclusie snel getrokken. En dat hoeft voor mij niet meer verklaard te worden. Dat de college zonder gezichtverlies te willen leiden gedeeltelijke portfuilwisseling doorvoert. Lijkt ons overigens een goede zaak. En is een bevestiging van de standpunt van, uh, van ons in de raad van 3 maart. En ik spreek in ieder geval namens ook namens Sociaal Zandvoort, onder het feit dat de heer Paap niet aanwezig is. Maar zoals u weet, doen wij heel veel samen. Um, en de geheime stukken gezien hebben. Begrijpen we eigenlijk al helemaal niet meer waarom wethouder uh, Tjallik dit eerder aan de Raad heeft doorgegeven. Door middel van een melding aan de Raad. Dat had in de commissie gekund, dat had in die Raad gekund. Uh, dat had in de antwoorden gekund op de vragen die we gesteld hebben. Uh, maar nee, nu komt opeens uh, komt er allerlei informatie los. Uh, en ja, beter later nooit. Maar... Uh, het is toch wel triest dat je op dit moment moet, eh, moet ontdekken dat het college je feiten gelijk geeft. Door middel van het toesturen van de stukken. Waarbij over het verslag, wat is aangeleverd van het overleg met de vrijwilligers... Eh, ...een eenzijdig en achteraf gemaakt eh, verslag is, waar we niet zoveel mee kunnen. En wij vragen ons af of die vrijwilligers dat verslag ook gehad hebben... En of die dat verslag ook gefiateerd hebben. En daar willen wij we wel graag een antwoord op. En dan verder, voorzitter, is uit het verslag van het overleg met het COA. Waarvoor ook onze dank. En zonder daar dieper op in te gaan in verband met de geheimhouding. Is duidelijk geworden dat we gelijk hadden. Dat gemeentelijke invloed wel degelijk mogelijk is. En ook hier is de raadsel waarom hier zo krampachtig mee wordt omgegaan. En wetgang. Uit de toezending van de mededelingen, de geheime stukken en de portefeuillewisseling blijkt dat het college zij het zeer laat. En eigenlijk veel te laat inziet dat adequate informatie naar de raad van groot belang is. En dan kun je je afvragen, ja, moet je dan zo'n motie nog handhaven? Maar in feite gaat het erom, er is informatie niet verstrekt, die verstrekt had moeten worden. Die is nu achteraf verstrekt. En uh, ja, die, de heer Hendricks had het al over. Die politieke doodzonde, die, uh, die kan niet zomaar ongestraft voorbij gaan. Dus wat, wat Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort betreft, wordt de motie gehandhaafd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Toner. Meneer Steegman. Uh, ja, voorzitter. Uh, ik ga dan niet uh, zitten delibereren wat het, het fenomeen kort houden is. Dat hebben we net weer kunnen horen. Uh, ik heb me voorbereid om toch een aantal zinnen te zeggen over datgene wat twee weken geleden gebeurd is. En twee weken geleden werd door de oppositie beweerd dat de wethouder de raad onvoldoende heeft geïnformeerd. De, wet heeft, de wethouder heeft toen al uitgelegd dat dat niet zo is. De wethouder heeft inmiddels de in dit weekend ontvangen, in de in dit weekend ontvangen memo laten zien dat ze uiteindelijk geen informatie heeft achtergehouden. Dit zou de indieners van de motie toch duidelijk moeten maken dat de grond onder de motie is weggevallen. Voor OPZ is het in ieder geval duidelijk dat de wethouder de raad niet onvolledig heeft geïnformeerd. Einde voor. Voorzitter, mag ik aan de heer Steegman een vraag stellen? Meneer Steegman. Meneer Steegman. Meneer Steegman, u uh, refereert... nou, mag vragen wat u wil. Maar... Nee, nee, nee, meneer Steegman, meneer Tonen oh. heeft het woord. Oké, okay. meneer Steegma refereert aan de mededeling die verzonden is, die, dat werd de achttiende. En um, ik neem aan dat hij die memo ook goed heeft gelezen. En hij leest toch in die memo, memo hetzelfde als wat wij gelezen hebben. Namelijk datgene wat er op de lijst stond van 15 februari. En dat die informatie door de wethouder niet is verstrekt. Ook die na herhaald aandringen in commissie en raad. Met andere woorden... De portefeuillehouder heeft ons dus niet goed geïnformeerd. Dat moet u toch zelf ook kunnen concluderen, de Raad. Ja. Ja. Meneer Steegman. Daar wil ik heel korte opmerkingen over maken. Het waren, punt 1, werklijsten. Punt 2 heb ik mij voorgenomen, nadat ik dit op papier heb gezegd, eh, gezet, eh, dat ik gezegd heb wat ik wilde zeggen. Het spijt me wel. Dank u wel, meneer Steegman. We gaan het lijstje langs. Meneer Posten. Wij OPZ. Meneer Posten. Dichterbij nog? Ietsje lager de Oké. En dan is hij waarschijnlijk net dichtbij genoeg. Zo is hij goed, hè? Wij OPZ zien een motie van wantrouwen als een instrument waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. Onze wethouder heeft duidelijk aangetoond dat zij de raad geen relevantie heeft onthouden. Wij, alle leden van de fractie van de oppositie, verzoeken daarop de leden van de oppositie de motie van de tafel te halen. Want als je wilt provoceren over de rug van oorlogsvluchtelingen, getuigt dat van zeer slechte smaak. Dank u. Voorzitter, ik wil hier toch wel even afstand van. Voorzitter. Meneer Hendricks. Ik vind dit een absurde uitspraak van, uh, van de oude partij. Omdat... Er is absoluut geen sprake meer is van, profileren, of absoluut geen sprake is van profileren over de rug van vluchtelingen. Het gaat om in informatievoorziening aan de raad. Het gaat hier niet eens over de inhoudelijke discussie of we wel of niet vluchtelingen willen. Het gaat hier over de informatie die de raad wel of niet is gegeven. Ondanks of je daar maar met die informatie voor of tegen bent. Dus ik wil echt afstand nemen van de uitspraken van de heer Poster. Meneer Poster. Um, nee, nee ik, ik wil u iets meegeven. Volgens mij heeft de laatste zin... Uh, ...niet zozeer te maken met de inhoud van het debat... ...maar is dat een zin die meer door emotie wordt gedreven... ...dan door de zakelijke grondslag van het debat. En dat heb ik de vorige keer ook al aangegeven... Uh, ...en u gevraagd om zich daartoe te beperken. En het zou denk ik, uh, gelet op dit debat... ...maar ook de andere punten van deze vergadering... ...volgens mij verstandig zijn als u op dit moment ook de nuance maakt. Wilt u dat? Nee, voorzitter. Goed. Dan heb ik daarvan akte. Meneer Hendricks heeft zijn mening daar ook over gegeven. Dan gaan we verder. Hey, voorz voorzitter. Meneer Toon. Nee, um, als de heer Poster die, die uitspraak niet terugneemt... dan, uh, dan vind ik dat schandalig. Uh, ik vind het beneden alle pijl. En, uh, het gaat niet aan om partijen die op grond van het in, uh, onthouden van informatie iets doen een motie van afkeuring hebben we vorig jaar april gehad... we hebben een motie van 3 maart gehad... om die partijen dan te betichten... van het over de rug van oorlogslachtoffers uh, halen van punten. En ik denk dat het, uh, als de heer Postel dat niet terugneemt... dat het uh, in ieder geval op dit moment zagen... dat u de vergadering schorst voor een overleg met de fractievoorzitters. Want ik vind dit onacceptabel. En als dit niet van tafel gaat, dan verlaat ik de vergadering. U doet een uh, ordevoorstel, meneer Tonen, uh, want ik heb net het verzoek expliciet gedaan aan meneer Posten en daar een antwoord op gehaald. Ik uh, ga tot een schorsing over en ik wil graag de fractievoorzitters op mijn kamer. That, that, that Got a body like Baywatch. I'm at her at the playoffs. Tim Bottle, vote Tim Mo. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? shit though? Really, is you really with the shit though? Shit, though. We got champagne and vodka. Ghouls no will be at they need a pile up oh. Fuck niggas hate real niggas, get money. Get money. All motherfuckers death. Ooh. Baby drop it to the ground like a ass bitch. Yeah. Back it up like ass, yes, bitch. yeah. After the club, I'm smashing. Yeah. We'll come home. Rider, pull the cock up. She a make baggy nights. Me no even give a fuck. She a swan at like a sign dollar where you are go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other, father, other. Man I get girlies, I'm a 'til forever. Yo, City Dank u wel, voorzitter. De CDA heeft de vorige keer meegedaan in het debat. En de kern van ons betoog was dat er geen sprake is van onjuiste informatie. En dat onvolledige informatie niet aan de orde is. Omdat dat lijst op dat moment een uitvoeringsaspect was van het college. Daar blijven wij bij staan bij dat uh, gegeven. En uh, als ik naar de, het lijstje kijk... dan word ik daar... Uh, dan denk ik bij mezelf... ja, ik zie eigenlijk een motie van vertrouwen in... in plaats van een motie van wantrouwen. Uh, dat is in elk geval uh, ons standpunt. Want ik moet opnieuw constateren... dat. Uh, met het uitgangspunt wat wij hebben, dat we niet op het stoel van het college moeten gaan zitten en uitvoering vooral bij uitvoering moeten laten, dat het kennelijk uh, uh, bij een aantal mensen in de raad opnieuw de bedoeling is om voor wethouder te gaan spelen. Maar wij zijn raad en dat was de kern meneer van ons tocht. Meneer Mettes, een interruptie voorkeer. van mevrouw van der Veld, meneer Mettes. Misschien horen anderen het niet. Ik hoorde het wel. Voor wethouder te gaan spelen. En dat is nou precies de strekking die al eerder voorbij is gekomen. En daar heb ik echt heel erg problemen mee. Ik ben zelf geen wethouder geweest, dus kan ik ook makkelijk zo zeggen dan. Ik vind dat u dat soort termen toch eigenlijk beter niet kunt gebruiken. Vooral niet omdat u zelf ook weet dat het niet in de uitvoering alleen zit van het college. Want iets wat hier anderhalve dag voor... ...een bijeenkomst met vrijwilligers... ...wel wordt besproken... ...en hier niet... ...dan heb ik zoiets van... ...dan zit het niet in de uitvoering van het college... ...dan zit het gewoon in de informatieverstrekking. En dat is puur waar het om draait. En niet over ex-wethouders... ...zoals u meerdere malen aanhaalt. Niet Meneer vandaag, Meneer. maar op andere manieren. Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal hier zeker helemaal niets van terugnemen... ...omdat ik daar... Uh, heel sterk beargumenteerd heb... waar het hier om gaat. En uh, dat komt voortdurend terug... mevrouw Van der Veld. Als u de rapporten van de Rekenkamer leest... als u het bestuurskrachtonderzoek... 2008 neemt... dan zult u bij herhaling zien... dat de afbakening van de... taken en de bevoegdheden... voortdurend uh, onderwerp zijn... van zorg... en ook van aandachtspunten en aanbevelingen... en dat er voortdurend in staat... dat de Raad niet... Op de stoel van het college moet gaan zitten. Dus u zult voor mij geen enkele. Uh, uh, ik neem hier helemaal niets van terug, want ik denk dat u je stukken niet goed leest. Meneer Metters. Meneer Metters. Na. Dus de, de, de stukken heb ik ook gelezen. De, wat u daar zegt heb ik ook gelezen. Maar misschien leest u zelf niet helemaal. Of was u het lezen moe? Dat kan natuurlijk. Maar ik heb namelijk ook gelezen de aanbevelingen. En de aanbevelingen van de Rekenkamer zijn toch echt dat het college meer informatie moet geven. En dat het de, de raad ook is die om meer informatie moet vragen. Dus ja, ik zou zeggen lees de stukken nog eens. Als u dan toch zo bezig gaat, maar niet stukken lezen. Daar kunt u mij namelijk nooit op betrappen. Alstublieft. Dank u wel mevrouw Van der Veld. Meneer Hendricks wilde ook nog een interruptie plegen. Ja, in feite een korte vraag, want ik hoor uh, die verwijst naar bestuursgrachtonderzoek en dat daar een belangrijk punt zou zijn... de rolverdeling tussen uh, raad en college en de plichten die daarbij horen. En mijn vraag nemen is eigenlijk uh, in hoeveel van die onderzoeken wordt betwist... dat het het geven van informatie een taak van het college is? Meneer Metters. Er wordt voortdurend gesproken over de mate waarin informatie verstrekt wordt. En wij doen niets anders als het hebben over actieve informatie. En wat valt daar nu wel en wat valt daar nu niet onder. Het mogen voor de zoveelste keer duidelijk zijn dat het CDA dit punt wat de vorige keer zo zwaar en onnodig zwaar is aangezet, onnodig, dat dat niet nodig was voor de wethouder. Om dat op dat moment meneer, te zeggen... Uh, meneer Hendricks wilde nog een vraag of een opmerking maken, denk ik. Meneer Hendricks. Ja, dank u. Ja, want de heer Metz heeft het nou gelukkig al over informatievoorziening. En dat is het punt waar het om gaat. Dus ik zou me ook willen oproepen om het niet steeds over het lijstje te hebben. Alsof dat het punt is. Het punt is dat er meerdere malen gevraagd is naar de samenstelling van die groep. Onder andere bijvoorbeeld zijn het gezin of alleenstaande. En dat het college toen had kunnen zeggen wat zij toen wist. Of dat zij meer wist dan dat ze heeft gezegd. En dat het niet gedaan is. En dat het daarmee geen uitvoeringskwestie is. Maar het achterhouden van informatie. Ja, meneer Metz. Gaat verder. Nou, ik deel die mening volstrekt niet. Dat zal duidelijk zijn. Ik ga het niet zes keer herhalen. Dus u zult het hiermee moeten doen, meneer Hendricks. Een ander punt waar ik nog wel even op terug wil komen... is het uh, verhaal van de politieke doodzonde. Uh, het zal duidelijk zijn dat het uh, CDA dus de opmerking van de VVD over politieke doodzonde... helemaal niet deelt. En uh, Ik zou u op weg kunnen helpen naar eerdere voorbeelden... Ja, maar dat zal ik in dit geval dan niet doen. Maar u kunt ze van mij echt krijgen die wel degelijk aangegeven door onafhankelijke instanties aangaven dat er sprake was van het niet verstrekken van informatie wat op een heel ander level lag. Dus ik vind het een wat opgeblazen opmerking van u en ik deel hem volledig niet. CDA steunt dus de wethouder volledig. Dank u wel. Dank u wel meneer Metters. Mevrouw van der Plas komt in laatste instantie langzij. Mevrouw ja, dank u meneer de voorzitter. Uh, gelet op de stukken komen wij tot een uh, andere conclusie dan uh, de heer Tone en de heer Hendricks. Voor ons is duidelijk dat de lijst een dagkoers is en daarom niet relevant. Ook vandaag is nog niet duidelijk wie er definitief komen. Uh, een motie van uh, vertrouwen zouden wij dus ook van harte steunen. En uh, de motie van uh, wantrouwen is uh, in onze ogen volkomen uh, onterecht. Dank u wel mevrouw Van der Plassen. Kijk rond. Of nog meer spijt tot dan te zijn, dat is niet het geval. College behoeft aan een reactie. Uh, meneer de voorzitter, ik moet meneer Hendricks en meneer Tone teleurstellen. Uh, ik ben de wethouder uh, volkshuisvesting zoals u weet. En tot het moment dat de statushouders gehuisvest zijn, tot dat moment ben ik verantwoordelijk wethouder. Uh, meneer Bluis wil u zelf antwoord geven over de wisseling. Moment. Ja, mevrouw uh, Tjalik, hoor ik u vragen om Wethouder Bluis het antwoord te geven, het woord te geven. Meneer de Voorzitter, is het goed dat ik meneer Bluis zijn eigen verhaal laat vertellen? Ja, ik, ga, ik ga u helpen hoor, ik geef meneer Bluis het woord. Dank u wel meneer de voorzitter. Um, ja, tijdens de discussie is ook aan de orde gekomen van, van hoe gaan we nu verder met de opvang van de statushouders in dit geval de GVA-regeling invulling geven. Toen is ook aangekaart dat, we, dat dat valt binnen het sociale domein. Het sociale domein valt voor een groot deel onder mijn verantwoordelijkheid. Wij werken samen met Haarlem op dat punt, dus ook rond de GVA-regeling zijn we al in gesprek over hoe wij de verdere invulling gaan geven. En morgen heb ik bijvoorbeeld al een eerste overleg in Haarlem... om daarover te praten. Dus het is niet omdat mevrouw Tjallek het werk niet goed heeft gedaan. Het is gewoon logisch dat het naar de portefeuillehouder gaat... die zich bezighoudt met deze zaken. En in dit geval is dat deze meneer Gretchen Bluis. En ik zal mijn best doen en u zoveel mogelijk informeren. En Als u door prijs opstelt dat u regelmatig geïnformeerd wil worden over zaken... dan wil ik dat ook van de raad terughoren. Dan kunnen we daar afspraken over maken. Dank u wel, meneer Blijs. Tweede termijn. Behoeft er nog aan debat? Meneer Tonen, meneer Hendricks. Meneer Tonen. Ja, er staat toch een vraag open, voorzitter. Heb ik niet goed meegeschreven, meneer Tonen. De vraag naar het verslag van uh, de ja. projectleider... of die uh, is uh, toegestuurd aan de vrijwilligers... en of de vrijwilligers hebben ingestemd met dat verslag. Dat gaat het, ja, ik hou het tjallik. Zoals u hebt kunnen zien, meneer Tode, het is geen verslag. Het zijn aantekeningen van de projectleider. En in die vorm zijn ze niet toegestuurd naar de vrijwilligers zelf. Dank u wel, mevrouw Czellek. Eh, voorzitter, en welke status moeten we daar dan aan toekennen? Als, als, als we aantekeningen krijgen van een, van, van een projectleider... Eh, die daar dingen opschrijft... Eh, die niet gecontroleerd kunnen worden door de Raad... Het nee, dus gaat ook weer over de informatiestrekking en de controlerende bevoegdheden van de gemeenteraad van Als dit uh, zomaar aantekeningen zijn die een uh, keer gemaakt zijn en die niet zijn kortgesloten met degene waarmee gesproken is... en ze tegelijkertijd geheim zijn, is het nooit te verifiëren bij wie dan ook of het klopt. Mevrouw Tjellek. Ik kan alleen maar herhalen wat ik eerder heb gezegd. Het zijn aantekeningen van de projectleider. En die aantekeningen van Ratschelk zijn volgens mij niet geheim. Maar die zijn aan u vertrouwelijk In nee, Met vette letters geheim. Er is zelfs nog in het, in het stuk bijgezegd van daar waar vertrouwen staat, dient u geheim te lezen. Hmm. Ik denk, maar dan kijk ik even naar uh, een andere pet die ik wel eens op heb... ...dat het college daar nog even over gaat uh, zich beraden in de komende vergadering. Op dit specifieke onderdeel. Tje, zeg ik erbij. Iemand anders nog in tweede termijn in debat? Nee? Goed. Dan gaan wij tot stemming over. Um, en dat is de motie van wantrouwen gericht tegen wethouder Tjalik. Bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Voor zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen Zand, wordt voor zover aanwezig, en de VVD. Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie zijn de fracties van OPZ, voor zover aanwezig, het CDA en D66. Daarmee is de motie verworpen. Wij gaan door met agenda punt 4, en dat is het beschikbaar stellen van middelen voor de uitvoering van het concernplan. En dat agendapunt eh, behoort tot mijn portefeuille. Dat betekent dat ik mevrouw van der Veld heb gevraagd om mij te vervangen. En dat gaan we nu even doen. Ik schors even kort. Excuses, we gaan meteen verder. finally home it's my day like why can't we just chill just just be alone you know what i mean stay inside just us Mais ça va être que nous d'ailleurs c'est moi qui conduis trust me my love <laughs> Ah, another night of turn-up, whoa. whoa. In this world I can see I just need privacy plus a whole lot of tree fuck all this modesty I just need space to do me get away with the tyranny a Stella Maxwell rapper side of me a Ferrari I'm buying three a Kitty from De Heer Toner De Colin Mevrouw Keuronson Strek Metes metes 66 Oké. Okay. Gaan we even kijken... ...hoe dat net het eerste... ...aan de beurt was, maar... ...meneer Metters. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het CDA heeft het... Uh, raadsvoorstel ...gelezen. Heeft de achterliggende stukken de vorige keer ook gelezen en bestudeerd. En komt tot de conclusie dat de vraag... de, de vraag voor het beschikbaar stellen van het bedrag van 180.000 euro... dat het wat het CDA betreft eh, akkoord is en gedekken worden uit de algemene reserve. Waarom vinden wij dat? Ik wil dat kort herhalen, dat hebben we eerder ook al gezegd. Wij zijn van mening dat dit college uh, ambitieniveau heeft en dat ze terecht dat niveau nog wil verhogen. Dat ze vooruit willen uh, met name ook in de uh, projecten en dat is iets wat ons aanspreekt. Als je ook kijkt naar bladzijde uh, 1 van het raadsvoorstel zelf en je ziet wat uh, de bedoeling is voor de komende twee jaar dan uh, ...kunnen wij dat van harte onderschrijven. En als je naar het bedrag kijkt waar we het over hebben... ...de financiële kant onderbouwing... ...die is uh, uh, prima... ...zeker afgezet tegen de financiële situatie... ...van de gemeente Zandvoort op dit moment. We hebben er stukken bij gekregen... Uh, ...waarin prognoses staan voor het verloop van de algemene reserve... ...en dat ziet er gewoon goed uit. Daarnaast heeft u ons in het kader van actieve informatie... en voor het CDA is dat zeker relevante informatie... een financiële onderbouwing gegeven van de december circulaire... waarin heel hoge bedragen staan... die niet in het nadeel, maar in het voordeel van de gemeente Zandvoort uitpakken. Als u dan dus hebt in dit perspectief financiële argument... voor 180.000 euro op 10 miljoen personele uitgaven... Dan heb je het over 2 En als je ziet wat daarmee uh, bereikt kan worden. En wij hebben de overtuiging dat het gaat lukken. Omdat wij heel veel positieve zaken zien van dit college. Mogen ze dus verder gaan. college met lef en ambitie niveau verhogen is voor het CDA prima. En wij steunen dit van harte. Ik dank u wel. Dank u wel. Meneer Cohen. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. <coughs> uh, GBZ heeft het natuurlijk ook bestudeerd en uh, we zijn het erover eens dat uh, de organisatie dat die zo sterk mogelijk moet zijn. Het, uh, je zou misschien kunnen, kunnen zeggen dat dit het beste voorstel is van de afgelopen twee jaar van dit college om eindelijk de organisatie weer eens op te peppen. Uh, wat kanttekeningen erbij? Dat is, uh, ja, je kunt uh, wel een goed ambitieniveau hebben, maar je moet dan wel onderscheiden of je het op papier wil hebben of dat je het in werkelijkheid wil hebben. Zo wil ik aangeven dat uh, het genoemde om onder wat willen wij bereiken, de punten 1 tot en met 5, nou, die haal je uit het schoolboekje. Die zijn allemaal heel algemeen, dus dan moet je eigenlijk een, een behoorlijke invulling inhoudelijk opgeven. Uh, ...een andere kanttekening... ...dat is... ...er wordt dan gesproken... Uh, ...over... ...een terugkoppeling... ...ja, dat is ook weer zoiets... Van, ja, ...hoe doe je dat dan? En daar vind, vind je dan niets van terug... ...hoe ga je terugkoppelen? En hoe zorg je ervoor dat in die komende twee jaar... ...die burger echt ziet... ...dat het ambitieniveau gaat stijgen... ...en dat hij echt ziet dat, de, dat... ...dat zeg maar... ...de organisatie er voor de burger is... Nou, dat ontbreekt gewoon in dit plaatje. Maar we zijn er helemaal hartstikke voor om, om gewoon een sterke organisatie op te tuigen. En eigenlijk nog langer dan twee jaar. Bij deze. Dank u wel, meneer Kwijn. Mevrouw Keurelson. Dank u, voorzitter. Eigenlijk gelijk euh, naar aanleiding van de mededeling die eerder is gedaan in de commissie, is uiteindelijk op verzoek van de raad is er een raadsvoorstel gekomen. Uh, waarover we dan dus nu kunnen besluiten. Um, het achterliggende concernplan ga, uh, voorziet daarbij in een aantal uh, het invullen van een aantal uh, vacatures die er zijn. En onder andere gaat het ook om het, zeg maar, het opzetten uh, van een projectmanagementbureau. En daar heb ik dan toch wel een aantal uh, vragen over. Want recent um, stond er bij de, de, de actieve informatie vanuit uh, uh, BMW. bij de BMW-adviezen, zijn er twee stukken. Uh, Eén stuk heet de voortgang van de grote projecten en het andere stuk is de voortgang van het projectbureau. En daar staan toch een aantal opmerkelijk, uh, opmerkelijke zaken in. In ieder geval wordt er gezegd, en dat zijn namelijk ook punten die van invloed zijn namelijk op het besluit wat wij hier nu gaan nemen, dat uh, het een... Voor de continuïteit van het projectmanagementbureau en de lopende projecten is het noodzakelijk gebleken projectleiders te werven. Dit vanwege het vertrek of langdurige ziekte van twee projectleiders. De wervingsprocedure heeft geleid tot de aanstelling van een projectleider die 1 april aanstaat de start. Voor de tweede vacature kon geen gekwalificeerde kandidaat worden geworven. Maar dan is het, er wordt iemand vervolgens aangenomen die naar het blijkt ook zwanger is... ...die vervolgens per 1 april dus in dienst treedt... ...en per, van 1 juni tot 1 november ongeveer... Eh, ...weegt een interruptie. Ja. <coughs> Emse. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik, ik vraag me af of dat relevant is of iemand vanger is, ja of nee. Ik zal het u toe gaan lichten. Als u even had gewacht en had u het kunnen horen. Omdat de dame namelijk in kwestie... ...want dat is dan in dit geval dus een dame... ...dat kunnen we dus wel afleiden. Oh. is dat um, zij vervangen moet gaan worden. En voor de periode van april tot november... gaan we dus iemand anders inhuren om haar te vervangen. Met het risico, en dat wordt ook nadrukkelijk genoemd... dat de kosten de gevraagde 180.000 euro uit dit voorstel uh, gaan overschrijden. Ik vind dat een opmerkelijke zet. Zeker ook omdat er gesteld wordt dat we... Voor degene die de huidige projectleider willen we namelijk in dienst blijven houden. Dat past niet binnen de regels van de aanbesteding, omdat we anders de bedragen te hoog worden. Daardoor gaan we afwijken van het aanbestedingsbesluit. En wordt ook gesteld dat de risico's die zijn opgenomen in het concernplan en het voorstel wat hier voor ligt, dat zich in dit specifieke geval gaan voordoen. Daar wil ik graag een toelichting van op de, van de uh, project uh, van de wethouder burgemeester in deze... Dank u wel. Meneer Poster. Wij als OBZ vinden het een heel goed plan... en wij ondersteunen het ook. Dan laten we wij later. U bent zo snel, dan kan het niet eens opschrijven. Dank u wel. Meneer Tone. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ja, mevrouw Geurlsen heeft een paar... Uh, seriante zaken naar voren gehaald. Uh, Waarbij wij uitermate benieuwd zijn... naar de beantwoording daarvan. Um, maar los daarvan... In tweede, vanaf 2010 is uh, op verzoek van de raad, onder druk van de raad, uh, is er een bezuiniging uh, op personeel ingesteld. En uh, die bezuiniging die is uh, ook uh, voortvarend ter hand genomen. Soms met vallen opstaan, maar uiteindelijk is datgene bereikt wat bereikt moest worden. En, uh, en dat Ik heb het over dus personele bezuiniging. We moesten terug in, in, in personeelbestand. Het was overvloedig, over, bovenmatig, komt uh, kon best minder. En vervolgens word je hier nu geconfronteerd met een, uh, door een college wat uh, in die tijd in ieder geval als politieke partijen erg sterk waren voor de bezuinigingen. Uh, en nu gaan we zeggen, ja nee, maar wij gaan nu op grond van een stuk wat nou net niet desraads is, meneer Metters, een concernplanning. Daar gaan we helemaal niet over. Dat is nou juist uitvoering, dat is van het college. Het enige wat, wat voor ons van belang is, is de middelen. Meneer zeggen, u ja. heeft een interruptie uitgelokt, vrees ik. Ja, uiteraard. U uh, komt gelukkig uh, weer volledig bij de les, want u heeft het niet over de middelen. Daar gaan wij wel degelijk over. Dat ben ik dus met u eens. Ja, dat, uh, maar heeft mij iets anders willen zeggen? Nee, toch? U nou, ik begon met dat het uh, een opmerking te maken over de concernplanning... die niet zoveel zou aangaan. Misschien daarmee ook dan de opmerkingen van mevrouw uh, Keurzen niet en zo. Omdat dat er geen zaak van de raad is, maar uitvoering is. Toen dacht ik van ja, u zult het toch hier niet bij laten. Want mijn betoog was juist vanuit de onder, financiële onderbouwing. En, en die dat is volgens mij heel relevant. En dat doe je vanuit een andere raadsvoorstel dan vanuit de concernplanning. Maar dat tezijde. Maar ja, daar staan gewoon politieke lessen die je wel eens kan leren. Um, voorzitter... Uh, de raad heeft ook een uh, financiële beleidsregel. De heer Metters uh, heeft de behoefte om nogmaals op u te reageren. Ja, ja want ik, ik, ik waardeer u uh, enorm als het gaat om politieke lessen. Uh, maar uh, ja, als er dan de toonzitting zit, zo van, uh, die komt al over dat eventjes van ja, uh, let even beter op of zo. Dat vind ik minder prettig, moet ik u zeggen. En die deugen volgens mij ook niet. Nou ja, soms mag u alles beter opletten. Ik ook hoor, dat moeten we allemaal. Hè? En In dit geval had u beter op moeten letten. Ja, uh, dat ben ik dus bij geweest dat u heren, ook beter op moet. Keren. Maar ik uh, waar nu heren, gaat. mag ik u verzoeken om de toon anders te gaan zetten? Dit was een hele normale toon van, no. van tonen. Nee. Uh, Oké, okay. uh, is misschien voor meneer Tonen een normale toon. Maar de voor een toon was toch meneer. wel tonig. Dus ik zou u willen verzoeken de discussie uh, te houden op. Uh, Datgene waar het om draait. Daar was u nou net mee nou doorgaan, lesjes. voorzitter. En Dank dat u. is het simpele feit dat de Raad ook nog een keer in de, bij de begroting elke keer een financiële beleidsregel vaststelt. En uh, die financiële beleidsregel is, uh, u krijgt het geld voor het jaar, voor het begrotingsjaar, en dus zult gij het mee doen. Daar zult u uw personele invulling mee rond moeten breiden, breien. En voor de zoveelste keer raakt het college van, die, van een beleidsregel die de raad heeft vastgesteld af. Het college zegt gewoon, nee, hier zijn, dit zijn bijzondere gevallen. Dit is het niet, dit is gewoon de bedrijfsvoering. Wat gewoon uit de, uit de reguliere middelen kan die het college daarvoor gekregen heeft. Het college gaat op een gegeven moment allerlei keuzes maken die redelijk discutabel zijn. En dan kun je... ...juichen over van het ambitieniveau, enzovoort, enzovoort. Ik heb het nog niet kunnen ontdekken. Ik heb het niet kunnen ontdekken in het coalitieakkoord. Vijf bladzijden, algemeenheden. En de heer Cohen geeft net heel nadrukkelijk aan. Als je kijkt naar het raadsvoorstel, ja, daar staat eigenlijk ook niks. Uh, en ook dat klopt. Uh, met andere woorden, gij zult doen met de middelen die u bij de begroting gekregen heeft. En wil u, het, wil u dat op een gegeven moment anders... Dan zult u bij de voorjaarsnota... met voorstellen moeten komen... die we dan tegen het licht kunnen houden... waarbij we keuzes kunnen maken... Eh, ten opzichte van allerlei andere zaken... die aan de orde zijn. En ja, dit ook, hè? En dit meneer Dit u heeft wederom een uh, interruptie. Ook vooral, mevrouw de voorzitter. Ja, we moeten allemaal een beetje opletten. Dat klopt. In het originele voorstel staat ook... De, uh, de vraag of het meegenomen mag... in de voorjaarsnota. Dat wilde u niet. En vervolgens zien we het weer terug... in een raadsvoorstel. Dat vind ik toch wel heel... heel Typerend. Kunt u mij Draait u het geven, nou om? Kunt u mij aangeven wanneer ik waar gezegd heb dat het niet mee moet in de voorjaarsnota? Ik heb juist gezegd dat het mee moet in de voorjaarsnota. Of was het de najaarsnota? Nee, de voorjaarsnota. Er staat een vraag in, uh, in het stuk. Met de vraag zeg maar, moet het mee in de voorjaarsnota? Of moet het mee als raadsvoorstel? En toen heeft u de toen de toen het gezegd, het zegt, het ik wil de de het gezegd de het moet mee in. in de voorjaarsnota. Nee, dan was het iemand anders. Ah, prima. Ja, ja. misschien de kerstman. Uh, Heren. Voorzitter, uh, gij zult het doen met de middelen die, uh, die u gekregen heeft. En als u wat anders wil, dan komt u met voorstellen bij de voorjaarsnota. Waarbij wij aan de hand van een keuzelijst als raad kunnen bepalen waar wij onze middelen aan willen besteden. En dit is weer zo'n typisch voorbeeld van hapsnappbeleid. Uh, uh, Komt, het komt op als, als poepen eh, en er komt opeens een concernplanning op ons bord waar wij niks mee te maken hebben. En dan wordt er ons geld gevraagd. Het privéarbeid, sociaal zandvoort is er helaas niet, maar ook sociaal zandvoort. Wij zijn alle twee fel tegen dit voorstel en vinden dat dit op deze manier niet kan. Dank u wel. Verder nog iemand in de eerste termijn? Nee, dan geef ik het woord aan de portefeuillehouder. De heer Meijer mevrouw de voorzitter hartelijk dank fijn om aan de linkerkant van u te zitten en ik versta u ook nog heel goed leden van de raad we kunnen een uitgebreide discussie voeren over welk traject moeten we volgen of welke niet maar volgens mij is het essentie dat hier een stuk voor ligt hoe wij de organisatie en daarmee de gemeenschap Zandvoort kunnen bedienen en versterken en investeren en een aantal van u valt dat zo op en een aantal ziet dat anders. Ik laat die discussie voor wat het is. Uh GBZ, meneer Cohen, geeft aan ja, op zich goed voorstel. Alleen, hoe realiseer je nu wat op papier vaak mooi oogt in de praktijk? Dat is volgens mij de essentie van wat u zegt, meneer Cohen. En dat is ook de worsteling die wij hadden in de voorbereiding. En daarom hebben we in het college ook de afspraak gemaakt dat we het college minimaal één keer per kwartaal een overzicht krijgen. En ik stel mij voor dat aan de raad wij één keer per half jaar een terugkoppeling gaan doen. Want uh, dan kun je weer ook meenemen, maar dan hou je elkaar over en weer scherp. Dat is mijn idee. Aan de andere kant, u weet ook dat wij regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken doen. Ook die blijven natuurlijk doorgaan en ook daar zou je wat af kunnen leiden. Je hebt ook nog wat zachtere indicatoren. Dat zijn... Uh, de klachten en de bezwaarschriftencijfers, Maar dat is allemaal wat informatie die wat verder weg is en wat minder makkelijk te duiden. Maar we hebben gewoon veel in het huis beschikbaar en uw raad ook. Dus dat kan allemaal ook in de toekomst meegewogen worden. Maar het meest concreet is dat ik naar de raad zou willen zeggen. laten we. Eh, ik doe de toezegging dat we één keer per half jaar hem ook even inzichtelijk maken voor de raad. Want dan bent u ook op dat niveau bijgesproken. En is daar een vraag over, dan eh, laat u hem agenderen via de agendocommissie voor de commissie bestuur en middelen. Als u een ander idee heeft, hoor ik dat graag. Eh, mevrouw Geurenson gaat in op BMW-besluiten die hier nu niet op de agenda staan. En eh, ik hoor een opmerking vanuit de Raad. Oh. Okay. Uh, u was niet de enige, ik hoorde dat ook. Ja. Toen dacht ik nog, maar die microfoon is niet aan. Volgens mij klopt het nog steeds wat ik zeg. Um, en um, stelt eigenlijk een vraag, als ik u goed heb begrepen, mevrouw Geurenson, u maakte een wat langere aanleiding naar de risico's ter zake die twee BMW-stukken. Heb ik hem dan kort en bondig samengevat? Mevrouw Geurenson. Uh, ja, omdat met name in de bnw besluiten wordt aangegeven dat er risico's zijn die gemeld gaan worden, zowel bij de voorjaarsnoten als bij de najaarsnoten, omdat er overschrijding gaat plaatsvinden ten opzichte van het voorliggend voorstel Concernplan. Volgens mij mist u één woordje. Mogelijk. Want u weet dat, uh, en dat hebben we volgens mij ook in de Raad afgesproken, dat wij inderdaad een, uh, als college een budget hebben. Om daarmee de hele organisatie voor het hele jaar te doen. Er zitten een aantal posten in. En met die posten kun je onderling gaan schuiven. Dat klinkt allemaal heel mystiek en ingewikkeld. Maar het is betrekkelijk eenvoudig. We hebben gewoon de tent runnen. En wij duiden ook in ieder BMW voorstel. Waarin we kijken van wat speelt daar de mogelijke risico's. En die zijn op die manier geduid. En het is mijn stellige overtuiging dat dat een verantwoord risico is. Dat is de wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt. En mocht blijken in de loop van het jaar dat er een overschrijding dreigt... dan gaan we dat melden. Mevrouw Kudrelson. Uh, dank u voorzitter. Dan toch graag een reactie hierop. Want er zijn namelijk twee voorstellen. In het ene voorstel staat dat het mogelijk het geval is. Maar het andere voorstel staat namelijk dat bij de risico's van het concernplan is, is aangegeven... dat bij niet vervullen van de functies er toch duurdere inheur gebleven moet gaan worden. Dat is hier het geval en het staat onder het kopje... dat het budget van het concernplan is net niet toereikend. Er is geld voor schaal 11 el uit het concernplan wordt opgewaardeerd opge naar 12... zijn in totaal 91.800 euro. Deze overschrijding melden bij de voorjaarsnota en of de najaarsnota. Meneer Meijer... Um. Kijk, als u hem zo in detail gaat noemen, dan moet ik echt het stuk erbij halen. Ik was even in de grotere context. Want waar we mee te maken hebben, zijn een aantal zaken. We kunnen een aantal vacatures niet vervuld krijgen. We hebben u al eerder verteld dat we een grote ladderadvertentie hebben gezet. Zo noemen we dat. Met een groot aantal vacatures. Toen kwam terecht de vraag van uw raad, loop je niet voor de troepen uit? Nee, want daar maken we afspraken over. Vervolgens constateren we dat een aantal vacatures wel is ingevuld en een aantal niet... En een aantal cruciale functies moet wel ingevuld worden. Dan is steeds weer de vraag, blijven we binnen het budget of niet? Hier zit hij op de rand. Maar ik ga nu schorsen, want ik wil het stuk even uh, scherp op mijn netvlies hebben. Ik vind in die u, zin... u, u verzoekt mijn schorsing, meen ik? Ja, u heeft gelijk. Mevrouw de voorzitter, mijn excuses. <laughs> ja, vijf vijf minuten. minuten. Snel lezen.